van Kamp met het CNOW-journaal. In Sierra Leone zijn vier Nederlanders in quarantaine geplaatst. Dat meldt het vpro -programma Bureau Buitenland. De Nederlanders zijn verbonden aan een ziekenhuis... waar vorige week een patiënt overleed aan ebola. Zeker 123 patiënten en medewerkers van het ziekenhuis... moeten drie weken in quarantaine. Sinds het overlijden van een 27-jarige patiënt... houden de autoriteiten meer dan 500 mensen in de gaten. De man stierf in een gebied waar het virus al maanden niet voorkwam. De Amerikaanse tak van Greenpeace moet 2500 dollar betalen voor elk uur dat milieuactivisten een ijsbreker van Shell in Oregon de doortocht blijven belemmeren. Greenpeace wil voorkomen dat Shell in het Poolgebied gaat boren naar olie en gas. Activisten van Greenpeace hangen in Oregon aan een brug waardoor de ijsbreker er niet onderdoor kan. Het schip maakte rechtsomkeerd en meerde weer af in de haven van Portland waar Shell naar de rechter stapte. Die oordeelde vandaag dat Greenpeace met de actie in overtreding is.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 In het zuiden van Duitsland zijn 163 vluchtelingen opgepakt. Ze liepen op en langs de A3 in Beieren, dicht bij de Oostenrijkse grens. Rond 11 uur kreeg de politie meerdere meldingen dat er groepen mensen langs de snelweg liepen. De politie pakte op twee verschillende plekken in totaal 163 mensen op. Ze zijn afkomstig uit Irak, Syrië en Afghanistan. De vluchtelingen zijn waarschijnlijk door mensensmokkelaars achtergelaten. Ze zijn naar een opvangcentrum gebracht. Het weer, vannacht is het koud, met minima rond een graad of zeven. Morgen zonnige periode en droog bij 16 tot 20 graden. Zaterdag en zondag is het ook droog en schijnt de zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort Heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Ja, daar zijn we er weer. De nacht van, en dit keer is het uh, de nacht van de zinderende zomer. En dan zul je zeggen van, ja, de zinderende zomer, hallo, we bakken met regen naar beneden, enzovoort, enzovoort. Ik heb zoiets van, de zon schijnt altijd als je maar wil. Kun je allemaal verwachten de komende zeven uur? Ik lijkt wel gek. Echt. Zeven uur lang. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het uh, geweldig. Ik vind het leuk om te doen. En, uh, nou ja, goed. De luisteraars komen uh, van alle kanten weg. Ik had het ergens opgeschreven, maar we hebben een uh, luisteraars uit Nederland, Zwitserland, Duitsland. Zelfs in Bangkok, want zitten vakantiegangers. Uh, en, als ik het goed zag, Willemstad. Het zal geen Willemstad in Nederland zijn. Want we zitten aan een cocktail op het strand. Nou, ik kan ook geen Nederlands zijn. Nee. Allemaal hartelijk welkom. Je luistert naar ZFM. De nacht van de zinder in de zomer. En uh, ik zal voor jullie de beste muziek brengen. Heb je verzoekjes tussendoor? Je kunt het altijd proberen, maar. We zitten met een strakke playlist. En. Uh, nou ja, voor degenen die nu zeggen van. Nou, dit wordt mij allemaal te lang. Zeven uur lang. Uh, donderdag aanstaande. Dus volgende week donderdag eigenlijk. Dan. Uh, dan hebben we eigenlijk hetzelfde, maar dan is het tussen zes uh, uur en acht uur. Dat is lokale tijd in Nederland. Uh, dan doen we hetzelfde, alleen een compilatie dan. Hè. Dus dan krijg je dus uh, twee uur lang de beste zomere muziek... die je maar kunt horen, vinden, zoeken, maar genieten. Geniet hier uh, lekker van. En we draaien, uh, we draaien gewoon lekker door. En mijn naam is uh, Willem Bruist. En voor insiders, ja, Willem Bruist. <middels> Wat draaien lekkere muziek. Ja, dat was nummer twee alweer. Een... Uh, Ik zeg maar 170 aan... En die is natuurlijk van Lucenzo. Maar ja, dat hoeven jullie niet te vertellen. Party people van Zandvoort. Nou, ik vind het... Uh, ik vind het wel heel lekker. Maar nog lekkerder is om naar het strand te gaan. En ik zou zeggen, uh, de bom is al ontploft, hè. La bomba esta yo. Riras.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 Ja, dat is wereldwijd, dus dat bekend natuurlijk. Tenminste, in Zandvoort wel. En uh, in Twente ook, hè vooral in Twente. Over het Twente gesproken. Uh, we, hebben, uh, we, hebben nog, uh, we hebben hier wat gasten zitten vannacht. En uh, nou, die kwamen alleen langs voor uh, even gezelligheid. Maar dan komen ze binnen met een bak met 18 bitterballen. 18 Sander waren het er, hè? Nee, 24. Ik hoor zojuist 24. Het winnende getal is geworden, nummer 24. Waarom 24 bitterballen? Nou, we moeten de nacht toch goed doorkomen. Ja, maar 24 bitterballen... Ja, nou, op 18 bakken koffie. Ja, uh, ik moet dinsdag weer naar de Weight Watchers. Wat dacht je ervan? Nou, je, je werkt er wel weer af met werk. <laughs> ja, dat is ook wel weer zo. Maar je hebt iemand bij je, zie ik. Ja. En dat is? Noelle. novelle Hi, Noelle. Hallo. Ja, hallo. Ja, ze is binnen, hoor. Ze is binnen. Je hebt haar toch niet te dicht bij die bak met biddenballen gezeten Nou, net niet. Nee, oké, okay, er zit net niet bij met de armpjes, zeg maar. Nee, maar dat is goed. Ja, ik, gezellig dat jullie zijn en uh, we gaan eens even kijken hoe we de nacht doorbrengen met elkaar. In ieder geval met muziek, want daar zal uh, daar het niet aan markeren. En uh, ik zie trouwens gasten binnenkomen met, uh, met trommels. Wat is dat? Ja, en wat driftig meegetrommeld hier in de studio. Met Sander en... Oh, ik ben je naam niet kwijt. Oh jij, waar, waar even je zorgen uh, Ja, zeg je naam nog eens. Novelle. Novelle, ik zal het niet meer vergeten. Uh, <laughs> wat een grap. Wat een grap, hè? Dan moet je het nummer afbouwen natuurlijk, want uh, al die mensen gaan in de trap verrassen, zie ik. Maar zo. Je luistert naar de Nacht van de zinderende Zomer, Zie en FM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Maar ja, goed, who cares, zeg ik dan? Wat gaat om de muziek? Dank u, dank u.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 En dan Hé, hey, nee, ik nog langer niet. Ik ga zo. Langer. Ja, hoe zeg ik dat? Nou? Dat ik bruis dat ik oplos. En dat geldt natuurlijk ook voor Sander en uh, Noel. Ja, hè? Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. lijken we weer een huis vol met mensen en uh, een man met een trekzak en het, is alsof het, het lijkt wel alsof het zomer is. Maar weet je, het is zomer. Je je trouwens, Sander, wat het weer een beetje wordt in, in Zandvoort. Mooi. Ja, mooi. Tussen de 17 en 20 graden had ik gehoord. En nog steeds de middagtemperatuur, nog steeds 12 uur middags, 6 uur avonds? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het niet. Ik kreeg net een weerbericht door. Uh... Ja, ik weet niet precies meer waar het weg kwam. Maar daar zou het. Uh... Ik moet rekenen in mijn ik, uh, ik heb geen idee hoe dat is. Maar misschien weet jij het. Nee. We gaan eens dus even kijken hoe het. Hoe het allemaal werkt en of het werkt. En, eh. Uh, nou, gebeurt er even helemaal niks. Dat is zo jammer dan, hè? Dat je dan zegt van. Nou ja, goed. We wachten wel eens even af. Ik ga eens even kijken wat we eraan kunnen doen. Kijk jij aan die kant, Sander? Ik kijk aan deze kant. Oké. Okay. Nou, ik heb het weerbericht even opgezocht voor uh, Kingston, Jamaica. Sander? Ja? Uh, ik hoop dat ze het, het goed hebben, maar er schijnt ook heel mooi weer te worden. Oké. Okay. Even een beetje rust. in the shade, 96 degrees.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 World, 96 Degrees. En er was natuurlijk een, een verzoekje. En er is ook een luisteraar die luistert. Uh, nou, die lag een, een uitzending van 7 uur. De ze 24 uur na. Ik vind het zo geweldig. We willen, we willen gewoon niks missen. En we luisteren gewoon de herhaling nog een keer. En dan nog een keer. En nog een keer. Nou, we volgen mij. Uh, uh, ik weet niet wat dit is, Sander. Maar we muizen op de kabel, geloof ik. Denk ik, want uh, ik, krijg, uh, ik krijg allemaal dezelfde muziek. Dan gaan we even wat er doen, natuurlijk. Je luistert naar de nacht van de zinder in de zomer. ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En Albert Jan, hoi! She buys a lot of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 embalada quero curtir com você na madrugada dançar rolar até o sol raiar cá me liga mas tá balada, tem Gustavo Lima, até de madrugada dançar rolar que hoje vai rolar o chec chec chec chec chec e você Ja, dat is gelijk de prijsvraag van deze week. Uh, dit nummer, met name dit nummer. Het woord. -t -t -t -t -t. Hoe vaak wordt dit gezongen in dit nummer? En als je het goed hebt, dan uh, hoeveel, bitterballen, uh, hoeveel bitterballen zullen we doen, hè, Sander? Nou, zullen we het op 10 halen? 10 bitterballen, ja. Dan nou, moet het antwoord wel goed zijn, natuurlijk. Ja, dan moet het wel goed zijn. <laughs> oh, jongens, jongens, waar gaat het hard? En het schiet al voorop. Het is bijna 10 over half 1. Ook in Zandvoort. Dat is lokale tijd hier natuurlijk. We gaan even verder met een stukje muziek, wat wat rustig is. We have waited The Ja, krijg je hiervan. Ik krijg zelfs al berichtjes met uh, God Sander, uh, die bruist ook al. En wie krijgt er nu de schuld Sander? Uh, wie denk je? Jij? Heel gek. Nou, wat raar. Ik zeg er niks van. Nee, ik doe het toch? Ja, dat bedoel ik. Ik draag lekker mee. Dus ik zeg, hoezo? Zeg ik dan. Ja, hoezo? Ik moet mijn weg way back Back to summer paradise.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 you hem De nacht van de zinder in de zomer. En uh, ik doe dat niet alleen. Sander is hier en... Uh, oh mijn god, daar gaan we weer. Novel? Novel? Novel? Novel? Novel? Novel? Waarom weet je je eigen naam niet? Oh nee, ik wist het niet. Sorry, dat was het. <laughs> en Sander die zou uh, gewoon even gezellig langskomen. En neemt zijn niet mee. En uh, een doosje bij zo met 24... Ik herhaal, 24 bittere ballen. And I love it! So CFM Night. Ja, dat is een beetje wakker geworden. Loki is ook wakker. Ik vroeg me al af waar is het toch. Ik heb al gezegd, we beginnen nu. stipt om 12 uur. Maar ja, komt er toch weer een, een schrikkeeretje bij Dat zeggen. Nou, goed doen een half uur later vind ik ook goed. Ik vind het allemaal goed, hè. Maar ja, we zitten met één probleempje. Hier. We hebben het al eerder gehad. Laatste koffiepet. Nou, gaan we dan even naar de HEMA toe of zo? Kijk even wat er open is dan. Willem Bruist. De ja, we zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ja, en dat roep ik, dat roep ik al jaren, hè? Een schitterende En Ik zeg, ik roep dit al jaren, natuurlijk. Sanford Bruist en Willem Bruist ook. Dat brengt ons op de tijd van 10 voor 1. Is Africa? Samiami Lan. Waka waka eh. This time for Africa. Nou, ik weet niet wat er in die bitterballen zit, maar uh, we hebben in één keer, uh, net had ik hier twee gasten, ik heb nu twee teletubbies, maar dat geeft niks, het is gezellig. Man, wat draaien lekkere muziek. Ja, we gaan gelijk lekker verder. Oh. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah, uh, Miami, uh, uh, South Beach, bring uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, uh.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 Well, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with But I can't feel a drip on the strip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 What to be, the In Miami Welcome the city where the heat is on All night on the beach till the breaking dawn Welcome to Miami In Benito, Miami Bouncing in the club when the heat is on All night on the beach till the breaking dawn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 ja, ik moet een heel klein beetje wegdraaien, want het journaal van 1 uur komt er aan. Helaas af, maar dan geven die na de pauze gaan weer verder. Plaspauze, koffiepauze, komt ie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...